Hop, ho, ho. Hille, Hille, ga terug met je kar. Ik terug, waar de moeie je mee? Ik ben op weg met een extra paard om de dokter te halen. Ga nou terug, Jouwtje heeft je nodig. Ik begrijp niet waar je je mee bemoeit. Je vrouw heeft het moeilijk, Hille. Ga terug, man. Ik haal de dokter. Voor, voor. Kijk Dat hebben we gewonnen, Brammes. Dat hebben we gewonnen. Argin, Een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Cor Bruijn.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 Dag, je roze. Komt ie maar. Hey. Zo. Hoe is het nou, jokje? Het lijkt wel of mijn buitenwest is, dokter. Je ja, hoort me wel Famke, Je hoort me wel. Eerste pols maar. Maak jij de lippen vochtig met dat doekje? Japke. Ja, ja zeker, dokter.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 Dit drankje, dan moet je mee mee gaan. Doen. Ja, maar. Geugelen. Dat, dat lukt toch zeker niet meer, dokter? Top, kun je? En als het niet lukt, dan penselen. Hebben jullie dat flesje nog? Nee. Nee, dat was op. Ga dan naar Sibedoekse. Die heeft mij er een paar keer mee geholpen. Die heeft dat spul en hij kan er heel goed mee op weg. De natuur.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 Ja, dokter. Ik kom morgen vroeg terug. Ja, graag, dokter. Dag, dokter. Tja. Bidden. En moeten houden. Ik doe niet anders. Het helpt niet. Nou, kom, ik ga de beesten voor. Nee, blijf daar maar bij Mim. Die beesten doe ik dadelijk wel. Eerst even helpen met dat gorgeldrankje, Ta. Ach, wat gorgeldrankje. De hand van de heer ligt strand over dit huisje. Ach, dat moet je niet zeggen, Ta. Dat moet je niet zeggen. Japke. Mim roept. Mim. Mim. O, lieve Mim, wat is er? Wat wil je? Abke.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 Dank je. Hulp wordt je anders graag geboden, hoor, Hillen. En niet alleen door ons. Alle buren willen je graag helpen. Ik zie de buren liever gaan naar komen. Zoals je wilt, Hille. Ik ben er ook op tegen... dat Siebe ze hier nou doktertje loopt te spelen. Nou, Joukje is er niet op tegen, Hille. En de dokter ook niet. Wie is hier nou eigenlijk de baas? Jullie brengen ongeluk over mijn huis...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 Laten we alsjeblieft hopen dat je ongelijk krijgt. Zo is het, hè? Zo is het. Het is er, jokke. Hoe is het nou met Mim? Me? Hetzelfde, Mimfamke. famke. Hetzelfde. Zou je nog niet een paar uurtjes naar bed gaan, ta? Dan blijf ik wel bij Mim waken. Nee, mijn kind. Geen maar naar bed. Ik blijf bij jou, Ke. Okay. Ja, goed. Maar als daar merkt dat het hem te veel wordt, dan komt daar mij wakker maken. Dat belooft daar, hè? Dat beloof ik, Japke. rustig, kind. Tot straks. Hille. Hille. Japke, Wat is er? Wil. Schrijf. Zeg je jouwke? Wil ja. schrijf, geef lijntje. Wil je, wil je wat, wat op je lijntje schrijf? Ja. ja. Maar kun je dat nog wel? Ja. Ja. Tja, tja, maar, ligt dat, even de lamp, even de lamp opdraaien. Oh, oh, hier. Yeah. Ja. Zo. Tegen het kussen aan, zo. En hier heb ik de griffel. Ja, ja. Joukje, is dat je. is dat je laatste. laatste wens? Ja. ja. Jouw, jouwke. ja Jouw. Als, alsjeblieft. Beloofd. Ja, ja, Jouwke, natuurlijk. We gaan niet weg. Mam, laat me niet alleen.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 De heren sparen ons. Hij redde ons uit deze nood. Zo, dag, Famke. Oh, he. dag, gozer Smit. Komt u voor mijn ta? Ja, Japke, ja, ik zou hem graag even willen spreken. Nou, dat zal wel gaan hoor. Hele zit te melken. Oh, nou, nou, dan vind ik hem toch wel. Hè? Is uh, alles goed met jou, Famke? Oh, ja hoor. dat gaat wel. Hoezo? Oh, je, je, je ziet een beetje pips hè? Ach, ach, wat slaaptekort en hard werken. Maar daar kom ik wel overheen. Zo. Dag heel hè? Zo. Oppas hè. Hoe gaat het nou? Ja. Ja, is... Weinig tijd, dat ja, is geen wonder. Hard werk, hè? En daar wordt de mens sterk van. Ja, ja, ja. Krijg je geen hulp van de buren? Oh, jawel. Ik kan zat hulp krijgen. Ik wil geen burenhulp. Ik kan het hier zelf wel. Wie? Dat, nou, dat, dat zijn dus alleen Jacques en jij. Jouw dokter Maamke telt voor het zware werk nog niet mee. Eh, we redden het.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 Jawel, maar, maar, maar, maar daarmee ben je dat toch nog niet, man. Het, het, het is al bijna maar echt. De werkzaamheden vermeerderen zich. Moet echt en eh, geploegd worden. De, de lammeren en de kalver hebben zorg nodig. Eh, ga zo maar door. Ja, en dan... Eh, daar kom ik eigenlijk speciaal voor. Dat zuid buurland dat jij voor vijf jaar op de veiling hebt gepakt. Ja, man, dat, dat leidt braak. Dat...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 Ze ligt boven. Ja. Hoe gaat het, Japke? Een draaierig, dokter. Benauwd. Zit heeft koorts, dokter. Ach, mamke. rek jij mijn tas even aan. U dezelfde ziekte. We zullen zien. Dank je, Manker. Zo. Doe je mond eens open, Japke. Ja. En zeg maar... A. Uh... Uh, uh. Goed open. Goed. Goed zo. Goed zo. Ja, gaan maar weer rustig liggen. Kom je even mee, Hillen. En dokter? Ja, het is wel dezelfde ziekte. Maar één troost kan ik je geven, Hille. Maak je niet al te ongerust. Ik meen te kunnen zeggen dat we de het grootste hevigheid van de ziekte te boven zijn. Er zijn nagenoeg geen sterfgevallen meer. Maar uh, hier zijn natuurlijk alleen. Maam, ken jij, Hille. Wie moet er nou japken zorgen? Ja, dat, dat. Laat dat maar aan mij over, dokter. Laat dat maar aan mij over. Mijn Japke, mijn, mijn dochter, dat, dat, dat kan toch niet? Dat rustig. mag toch niet? Rustig maar, Hille, rustig Japke. maar, rustig maar. Kom even mee naar beneden, hè? Praten we even rustig. En alles komt goed, Hille. Dat voel ik, dat voel ik echt.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 Mimim, een kleine pijt. Laat me niet alleen, Arjen. Laat me niet alleen. Nee, Japke. Ik laat je niet alleen. Ik laat je nooit meer alleen. Wie denk je dat er nu voor je gaat zorgen? Ik toch zeker? Ik neem je mee naar het kooihuis. Nou, meteen. Kom. Kom maar, ga maar een beetje rechtop.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 Wil mee, Min. Japke wil mee naar het kooihuis. Wat zegt de dokter daarvan? Goed idee, een heel goed idee. Houd er goed ingestopt, hoor, Arjen. Ah, ja. Tuurlijk, dokter. En uh, wat zegt de Hille ervan? Je hebt het beloofd, Hille. Je hebt het beloofd, Hille.